de stem en maak kans op een cd. Wie is dit? Wie is dit? Jullie kunnen die uh, rangskikken nog helemaal overhoop gooien en dat is vorige week ook gebeurd, want jullie hebben 50% van de punten in handen. Heb je de stem herkend? Surf dan naar altijdprijs.info en wagen gokje. Altijdprijs.info